Altijd Wekamp. Maar alleen nu 1 plus 1 gratis op beddengoed. Ontdek deze en meer woondeals. Altijd Wekamp. Voor de beste aanbiedingen van het land ga je naar Plus. Zoals Senseo Coffee Pads en XL Cappuccino per zak 4,99. En Campina, yoghurt, kwaak en vla. Twee stuks voor 2,99. We doen het je mee.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 Er zit meer fun en voordeel in de full hybrids van Toyota, zoals de nieuwe Toyota Aygo Cross, standaard met automaat. Meer vermogen, minder tanken, meer plezier. Je rijdt hem al vanaf 319 euro per maand met Toyota Private Lease. Ontdek de nieuwe Aygo Cross op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5.000 kilometer per jaar. Opnieuw vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro op sunweb.nl.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 Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het treinverkeer bij Amsterdam is nog altijd ontregeld, net als in Flevoland. Er zijn er zoveel wissels kapot dat er bijna niks rijdt. In de rest van ons land is het treinverkeer wel weer op gang gekomen na de IT-storing vanochtend bij NS. Vanwege het winterse weer rijden er wel minder treinen dan normaal. Reddingmaatschappij KNRM moest vorig jaar iets vaker in actie komen om mensen of dieren te redden. Het aantal geredde mensen steeg met een paar honderd. Dat kwam vooral doordat er acties waren rond schepen met veel opvarenden. De geredde dieren waren vooral zeehonden. Justitie stapt niet naar de hoogste rechter in de Rotterdamse koffermoordzaak. Vier verdachten die eerder jarenlange celstraffen kregen, werden in een hoge beroep vrijgesproken. Justitie denkt niet dat de Hoge Raad daar verandering in brengt en laat het hierbij. In de zaak werd het vermoorde slachtoffer in twee grote koffers gestopt. En in Berlijn zitten nog altijd bijna 26.000 huishoudens en 1200 bedrijven zonder stroom na een brand in hoogspanningskabels. Een deel van de huizen is weer aangesloten. Mensen kunnen naar noodlocaties om warm te worden of een telefoon op te laden. De brand is opgeheist door een linkse groepering als protest tegen fossiele brandstoffen. Het weer van Weer Online.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 Michiel, dankjewel. Twee minuten over elf. Dit is Slam en je verkeersupdate van Flitsmeister. Vertragingen op de A4 richting Dintelhoort... tussen de Nederlandse grens en Zoomland. Daar 35 minuten. De A4 richting Antwerpen. Tussen Tolen en Markizaat. Daar 44 minuten. De A58 richting Vlissingen. Tussen de Stok en Zoomland. 25 minuten. En ook 25 minuten op de A58 richting Bergen op Zoom. Tussen Kreekrakbrug en Bergen op Zoom-Zuid. Ook nog de A58 richting Vlissingen. Tussen Zoomland en Markizaat.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 Ja, goedemorgen ze past lekker bij het weer van vandaag. De Zweedse Zara Larsen komt eraan midnight Sun in de startblokken ook Majestic Avicii en Na Naar en Ella Black. Can you hear me, SOS? Help me put my mind to rest. En met het staan hier bij je Dinsdagochtend. Goedemorgen, het is 11 minuten over 11, heel keer bij je. En ik heb een beetje het gevoel alsof Nederland in slow motion wordt afgespeeld deze week. Je ziet iedereen wat langzamer rijden. Mensen op de stoep die daar aan het lopen zijn, lopen wat langzamer en wat voorzichtiger. Iedereen op de fiets is wat langzamer. En Het is ook een grote ellende vandaag weer op Schiphol. Meer dan 400 vluchten zijn geschrapt. Schiphol heeft een grote uitdaging iedere dag weer... om alle landingsbanen weer sneeuwvrij te krijgen. En alle vliegtuigen moeten ook door een soort de-icer... Het is een soort uh, wasstraat waarin zo'n uh, zo vliegtuig dan uh, bespoten wordt met een soort mengsel van water en glycol. En dat zorgt er dan weer voor uh, dat het uh, ijs smelt en, uh, en het vliegtuig wordt ook beschermd door, voor herbevriezing. Ik zat te denken dat is ook wel handig voor je auto, toch? Je kan zelf ook zo'n mengsel maken van uh, water en, uh, en glycol. Misschien een goed idee voor morgenochtend. En we gaan er vanuit... Als jij naar Las Vegas gaat, dat alle vliegtuigen gewoon weer op tijd vliegen. Want zometeen weer jouw kans op een trip met nog drie vrienden naar Las Vegas. Alle details hoor je zometeen. Never had a make She's just like you and me But she's homeless She's homeless As she stands there she says, Topic in Irish en I Adore You bij Slam. Goedemorgen. De gok van je leven. Welkom in 2026, welkom bij Slam. Je kan het nieuwe jaar natuurlijk starten met minder eten, vaker naar de sportschool gaan, al die goede voornemens, maar je kan het jezelf ook een stukje spannender maken. Jij en nog drie vrienden naar Las Vegas. We geven je de gok van je leven, want als je die kans op gaat, dan ga je naar de casino en zet je 2026 euro op rood. Of op zwart. En uh, zometeen is er jouw eerste volgende kans... op uh, deze reis naar Las Vegas. Kom je in de uitzending, dan ga je voor rood of op zwart. Hier in de studio staat een... Uh... Roulette, wil en uh, heb je goed gegokt, dan ga je naar de volgende ronde en win je een fiche. En ben je dus een stapje dichterbij die reis naar Las Vegas. Hoe maak je de kans op? Uh, stuur nu Vegas, Spatie je leeftijd via een berichtje in de Slam App. Heb ik je zo meteen uh, aan de telefoon, dan maak je dus kans. Dus uh, stuur Vegas, Spatie je leeftijd via een berichtje in de Slam App. Majestic en Bonium hoor je nu bij Slam. Celebrate One Republic. I don't wanna wait. En ik weet het. Jij kan ook niet wachten om naar Las Vegas te gaan. Uh, jouw eerste volgende kans op een reis naar Las Vegas. Is dus zometeen al. Stuur Vegas. spatie Je leeftijd via een berichtje in de Slam App. Misschien spreek je zometeen. En ben je een stapje dichterbij die reis naar Las Vegas. Ook uh, muziek onderweg van Taylor Swift. En Marshmallow hoor je zometeen.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 18 plus speelboeien. Ja? Echt serieus? Oh, wat een geld! Tot verdikken me. Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN-internet- en tv-abonnement en krijg een 55-inch Philips Ambilight-tv-cadeau. Pak hem snel op kpn.com/slash snelpakkers. Anders heb je mis. Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijzen en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. Social Deal, Hotel Deals, take 1 en actie, bo! Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op SocialDeal.nl. Oké. Okay, okay. Social Deal. Deals die je niet mag missen. <lacht>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 Goedemorgen, het is 3 minuten over half 12. Het slim weerbericht van weer online, vooral in het noorden en westen, kans op sneeuw. Vandaag in de rest van Nederland is het zonnig, temperatuur tussen de 0 en 4 graden. Slim verkeer krijg je van Flitsmeister. Vertragingen op de A4 richting Dintelhoort. Tussen de Nederlandse grens en Zoomland. Daar 48 minuten. De A4 richting Antwerpen. Tussen Tolen en Markizaat. Daar 52. Rij voorzichtig. Een gladde weg daar. En ook een gladde weg op de A58 richting Vlissingen. Tussen Bergen op Zoom en Kreekrakbrug. Zorgt voor 39 minuten vertraging. Jouw kans op een reis naar Las Vegas is over 9 minuten hier bij Slam. En dit is Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Deze week de Slam x om track of the week van Armin van Buren. Je Sunshines de sun shines on me. Natuurlijk bij Slam. De gok van je leven. De zender waar je kans maakt op een volledig verzorgde reis naar Las Vegas. Jij en nog drie vrienden gaan daar de gok van je leven wagen. Want je zet daar 2026 euro op rood of op zwart. En je kan weer een stapje dichterbij komen de hele week hier bij Slam. En ik zeg goedemorgen tegen Ilse. Hoi! Ilse, je bent uh, nagelstyliste. Ja. Dat is uh, een beroep dat je moeilijk vanuit huis kan doen, volgens mij. Oh, ik zit prima thuis. Oh, jij hebt je eigen praktijk en huis? Ja. ja. Oh, We hebben het vierste omgebouwd. Oh, wat goed. En, en komen de klanten nog gewoon langs uh, vandaag, op deze toch wel uh, ja, moeilijk uh, bereikbare dag? Ja, best wel. Oké. Okay. Dus uh, het werk gaat voor jou ja. gewoon door? Ja hoor, niks te klagen. Nou, dat is goed om te horen dat niet alles helemaal ontregeld is op, uh, in zo'n week als deze. Hé, hey, uh, Las Vegas, ben je er ooit geweest? Nee. Oké, okay. nou dan kan het uh, zeker de trip van je leven ook worden. Jij en nog drie vrienden uh, die, kant, uh, die kant op. En ik ga je ja, belangrijke vragen uh, is... stellen, Ilse. Ga je voor rood of op zwart? Je gaat voor zwart. Je gaat voor zwart en kan ik daar nog een getal aan koppelen? Het weeft je niks extra's op, maar het zou misschien toch leuk zijn. 26. 26. we gaan. Oké, okay, we gaan voor zwart 26. Op dit moment wordt het balletje de roulette cilinder ingeworpen. En uh, Ilse, daar gaan we. Vind het ook zo spannend, Ilse? Ilse, je zei zwart, hè? Ja. Dat is goed. Het is ja. goed. Dat betekent dat je zojuist een fiesje hebt gewonnen. En dat maakt ja. jouw kansen dus groter tijdens het finalespel. Maar nu is de vraag, ga je door voor een tweede viesje Of hou je het hierbij? Als ik door ga en ik heb hem niet, dan ben ik alles kwijt, hè? Ja, als je de volgende ronde het verkeerd hebt, dan ben je alles weer kwijt. Dus je gaat voor of twee of één nu. Mm, dan ga ik graag voor één. Voor één, dan zien we je terug op het finalespel. Oké, okay, top. Jils, uh, we zien je dan en uh, veel plezier in de sneeuw vandaag nog. Oké, okay, super dankjewel. Ook oh, aan maken app Vegas plus je leeftijd met de slam app en winnen drip naar Las Vegas. Por targa soy feliz yo cambié, que con usted fue pa bien. Ay, esta vida cuando tiene, te quiere, cuando no te oh, ay, esta vida cuando tiene, te Si importar que digamos soy feliz yo también que conste fue pa bien. Slam. We sneeuwden dinsdagochtend. Goedemorgen. Welkom bij Slam. En Ielse, doe mee aan het finale spel. Is een uh, stapje dichterbij een reis naar Las Vegas met nog drie vrienden. En zie jij het ook wel zitten, dan uh, maak je zo meteen gewoon weer kans. Uh, Vegas, spatie, je naam sturen via de Slam app, kom je in de uitzending. Dan maak je dus kans op een reis naar Las Vegas. En bovenal. 100% kans op de meeste slam hits zo tijdens de lunch. Zometeen een nieuwe house in de pauze met alle genres in één mix... met onder andere deze zo of James Hype komt eraan. afraid. elke muziek van Bob Sinclair en Armin van Buren komt eraan. De KFC Meal Deal voor 4,99. Je krijgt zoveel, dat past niet eens in dit sportje. Is jouw huisdier al verzekerd? Bijna 70% van alle huisdieren heeft elk jaar medische zorg nodig...